3 uur. Het LOS-journaal. Jop boot. In Bari in Zuid-Italië zijn bij schermutselingen tussen de politie en asielzoekers zeker 30 mensen gewond geraakt, van wie 20 politieagenten. De vooral Afrikaanse asielzoekers koelden hun woede over het trage verloop van de asielprocedures. De demonstranten blokkeerden een spoorbaan met grote keien. Langs de rails werd brand gesticht. Op een snelweg werd een bus met stenen bekogeld. Er waren honderden asielzoekers op de been. De regering Belosconi heeft de procedures verscherpt om immigratie te ontmoedigen. De EU heeft opnieuw Syrische tegoeden in Europa bevroren... en aan vijf Syrische regeringsleiders een reisverbod opgelegd. De sancties volgen op een actie van het Syrische regeringsleger gisteren. Bij de aanval van regeringstroepen op demonstranten in Hama... zijn zeker 70 mensen om het leven gekomen. Het was een van de bloedigste aanslagen... sinds de opstand in Syrië begon in maart. Ook vandaag was het weer onrustig in Hama.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 Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog... bij een temperatuur van 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het binnenland. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het ongeveer 26 graden. Me, me. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar dhl.nl. DAL Express.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 Eo. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur de aftrap van onze reportageserie De Arabische Zomer. Straks in onze rubriek Nieuws van Dichtbij. Collega's van de regionale omroep of de regionale krant... vertellen over wat hen aanspreekt in het nieuws dichtbij huis. En vandaag gaan we naar Zwolle, en TV Oost, Omroep Brabant, Breda... en Middelburg, de provinciale Zeeuwse krant. We horen wat het nieuws daar is. Dat dus straks, maar eerst... De Arabische zomer. Ik wil graag naar Tunesië deze zomer. Na een optimistische lente volgt een zomer van bloei en kalmte. Ik ben gewoon blij. Of van verzengende hitte. Dit is de dag. Meet deze week de temperatuur in het Midden-Oosten. Dit is niet voor niks. Het begon in Tunesië, de Arabische Lente. Na een korte, hevige revolutie verdween dictator Ben Ali... half januari na 24 jaar alleenheerschappij. De weg naar democratie ligt open. In oktober zijn de eerste vrije parlementsverkiezingen. Tunesiërs in Nederland leefden intensief met de gebeurtenissen in hun land mee. Wij volgden een van hen bij de voorbereidingen op een bezoek... aan de Tunesië van na de revolutie. Hoe is het om terug te keren in een vrij land? Een reportage over de Arabische Zomer in Tunesië van Paul Keupershoek. Dat is de geboortestad van mijn vader, Soes. Het ligt in het noorden van Tunesië, het kustgebied. En daar gaan we heen deze zomer. Mijn naam is Nadia Jumma. Uh, mijn moeder is Nederlandse, mijn vader is Tunesiër. En uh, ja, maakt mij dus uh, half Tunesisch. Uh, we hebben een huis uh, net even buiten de stad, in, bij een dorp in de buurt. Dus. Uh, het is huis van mijn vader en van zijn vrouw. Nadia gaat ieder jaar terug naar Tunesië om haar familie te ontmoeten. Dit jaar dus voor het eerst na de revolutie van een half jaar geleden. Wat merkte ze bij haar vorige bezoeken van dictatuur en onderdrukking? Ja, Het is misschien een beetje moeilijk om terug te halen... aangezien iedereen wel wist dat het een dictatuur was. Want je mocht absoluut niet zijn naam noemen op straat... Ben Ali. Ja, ben Ali of, of ja, Gewoon niet, niet, um, niet over zijn regime spreken. Gewoon niet over zijn beleid. Doe, uh, iedereen wist dat daar wel geheime agenten rondliepen. Gewoon in burgerkleding. Dus iedereen was heel erg bang om daarover te spreken. En dat wist je gewoon. Dat, dat, dat krijg je mee. Dat uh, creëert toch wel wat frustratie eigenlijk. Want ik was zeker niet eens met, uh, met zijn beleid... En in Nederland word je redelijk met politiek opgevoed. Ik bedoel, het is hier heel normaal om daar uh, aan mee te discussiëren. En ik kreeg het ook altijd aan, uh, aan tafel mee, zal maar zeggen. En in Tunesië kan dat gewoon niet. En je kon sowieso niet echt over politiek spreken... omdat mensen gewoon geen verstand hadden van politiek. Eigenlijk werden ze op dat vlak uh, ja, toch wel een beetje domgelaten. Dus dat was wel uh, heel moeilijk soms. Nadia leefde begin dit jaar intensief mee met de gebeurtenissen in Tunesië. Via e-mail en Facebook had ze contact met haar vrienden in de badplaats Soes. Ja, het was toch wel emotioneel eigenlijk en spannend. Ik was aan de ene kant wel heel erg um, trots en blij dat het eindelijk gebeurde dat mensen voor zichzelf... Uh, opkwamen. Maar aan de andere kant, ja, toch wel angst. Want ondertussen zat ik wel mijn eigen familie te bellen... van alsjeblieft, ga niet naar buiten. Terwijl, ja... Eigenlijk was het een strijd van het volk. Van het hele volk. Dus ook van mijn familie. Nou, we zijn naar een andere Facebookpagina gegaan van jou. Uh, wie ontmoeten we hier? Dat is een vriend van mij. Uh, die woont in Tunesië zelf, in Soes. Hij staat hier vertaald... Uh... Een best wel een geschrokken reactie. Er staat echt niet normaal wat er hier gebeurt. Winkels en boetiekjes die worden in brand gestoken. Die zijn helemaal verbrand. En uh, we, we, leven, we leven praktisch in een oorlog hier. Zojuist uh, heeft de jongen die, uh, die het gebouw beklommen heeft... die heeft de vlag naar beneden gehaald. Uh, we horen nu heel veel gejuich vanuit het publiek. Ja. Symbolische daad van grote waarde. Ja, toch wel. Ja, het is een overwinning natuurlijk. En dat zijn ze aan het vieren. En terecht. Jij zat hier terwijl uh, al deze heftige dingen gebeurden. Hoe keken de mensen die het daar allemaal deden en meemaakten tegen jullie hieraan? Ik heb wel een paar keer gehoord van ja, jullie zaten, jullie zitten daar en wij hebben het werk gedaan. Ja, maar ondertussen, bedoel, voor ons is het natuurlijk ook een hele emotionele periode geweest. Voor mij althans. Je, je at gewoon niet zo heel veel, je sliep ook niet veel. Je, je wilde alles in de gaten houden, je wilde alles volgen. Ja, heel veel mensen, weet ik zeker, die hier in Nederland hebben gezeten... die hadden op dat moment wel daar willen zijn hoor, absoluut. In dit winkelcentrum zit een uh, reiswinkel van Thomas Koek En die doen uh, veel reizen met Tunesië. Dus uh, Nadia, zullen we kijken of we hier wat kunnen krijgen? Middag. Goedemiddag. Ik wil graag naar Tunesië deze zomer. En ja. Leuk? Ik zoek een vliegticket. Een vliegticket? Ja. Alleen een vliegticket of hebben jullie ook nog een onderdak nodig, hotel of appartement? Nee, is niet nodig. In principe heb ik gewoon verblijf daar bij familie. Dus uh, een ticket, alstublieft. Ja, ik wil wel een ticket hebben en als je kunt kijken voor een hotel voor mij, heel graag. Helemaal goed. Dan gaan we dat doen? Terwijl de medewerker rustig verder zoekt naar vluchten en hotels... wend ik me even naar... Uh... Hanieten van, van der Meer, woordvoerder van Thomas Koek. Nou, op het ogenblik is het uh, uh, aan de kustplaatsen waar onze gasten ja. verblijven rustig. Um, het land zelf is op zoek naar een, een nieuwe regering. Het is op dit moment een interim regering. Uh, en daar wordt hard gewerkt aan uh, het opbouwen van een nieuwe regering. Maar onze toeristen, onze gasten uh, merken van enige onrust. Helemaal niks meer in het land. Gaan mensen daar verschil merken uh, tussen vorig jaar... toen Ben Ali nog aan de macht was, toen de dictatuur nog overeind stond en nu, nu er vrijheid is? Ja, absoluut. Uh, ik denk dat je het vooral merkt aan de mensen. De mensen die werken in de hotels, dus Tunesiërs zelf, die uh, op een of andere manier toch een soort van vrijheid voelen. Dat merken wij ook als wij contact hebben met, uh, met Tunesië. Uh, mensen zullen er ook vraag, uh, graag over willen praten. Uh, dus dat, dat zal een toerist zeker merken als hij daar interesse in heeft. Uh, en verder denk ik dat je er weinig andere dingen merkt. Nou, dan loop ik weer even naar de balie toe om te kijken of we inmiddels aan een reis zijn. Bij Corina Timmer, die hier achter de balie zit. Dus even kijken, hoe ver zijn we? Nou, ik heb inmiddels uh, in ieder geval vluchten gevonden... voor vier weken naar Infida. Die zitten zo rond de 366 euro per persoon. Zullen we dat dan maar doen, uh, Nadia? Dat lijkt me de beste optie, momenteel. Oké, okay, nou, boekt u maar. Ja, hartstikke goed. Nou, het moment van het uh, vertrek uh, nadert, uh, Nadia. We hebben je koffer er even bij gepakt. Wat ja. gaat er allemaal in? Nou, er gaan uh, sowieso meer cadeautjes mee, ben ik bang, dan eigen kleding. Nou, ja, voor mijn nichtje bijvoorbeeld, die is uh, dit jaar geslaagd. Wat wordt het? Ik denk een gouden ketting. Ja, ja dat is wel verdiend. Ik bedoel, uh, ik vind het altijd knap. Ze gaat ook verder studeren, dus daar ben ik heel erg trots op. Er zijn nog genoeg meisjes die stoppen, en zij gaat dat niet doen. Dus ik vind wel dat ze dat uh, beloond mag worden eigenlijk. Een nichtje van mij die heeft gevraagd of ik uh, zwarte pumps voor haar mee wil nemen. Dus ja, dat moet er ook in. We zijn aangekomen bij het huis waar de familie van Nadia in Soes, in Tunesië, woont. Er ontstaat een wat ongemakkelijke situatie. Contact met Nadia's familie is ingewikkeld, geeft Nadia zelf aan. Er zijn namelijk alleen vrouwen in huis en dan kan een man alleen, als ik, daar niet zomaar binnenlopen en mensen spreken over veranderingen in Tunesië en wat ze daar dan van meekrijgen. Ook contact krijgen met Nadia's vrienden in de stad stuit, ik denk om dezelfde reden, op weerstand. Nadia is kennelijk niet vrij om zich zomaar overal met mij te vertonen. Wel neemt Nadia me mee naar Emy, de vriend in Soes met wie ze tijdens de revolutie veel Facebook-contact gehad heeft. We spreken Emy in een restaurant, want op straat interviewen is nog altijd not done in het vrije Tunesië. Hoe is Amy bij de revolutie in januari betrokken geweest? Hij is samen met anderen de straat opgegaan. En hij heeft meegedemonstreerd tegen de onderdrukking... en uh, tegen die problemen die dus eigenlijk veroorzaakt werden... door het bewind van Ben Ali. En toen ging de president ineens weg. Hij vluchtte naar saoedi arabië Hoe voelde dat... En hij zei: We maar zijn het niet. We zijn het niet. Hij zegt: hij, is, hij was er niet blij mee dat hij in één keer verdwenen was. Ik bedoel, die man heeft natuurlijk heel veel aangericht hier. Er zijn heel veel mensen vermoord. Er zijn veel slachtoffers gemaakt. Hij heeft heel veel geld gestolen: van het land en van het volk. Hij zegt: uh, ja, Nu leeft die man eigenlijk gewoon in een ander land, zonder problemen. Gewoon normaal, gelukkig. Ja, Natuurlijk kan hij daar niet blijven mee zijn. We zijn nu een half jaar later. Wat is er allemaal veranderd? Hij zegt er zijn heel veel dingen veranderd. Je mag nu een beetje doen. Of mag een beetje. Ja, je mag gewoon doen en laten eigenlijk wat je wil. Uh, mannen kunnen gewoon baard laten staan zonder dat ze opgepakt worden. Vrouwen die kunnen... Uh, ook uh, kunnen ze zichzelf nu bedekken. Mensen kunnen gewoon rustig naar een moskee zonder lastig gevallen te worden. Uh, mensen die werkloos zijn, die krijgen maandelijks een bedrag binnen. Ze zijn nu bezig met die werkloosheid een beetje op te lossen door banen te creëren. Dus ja, hij zegt er is wel wat veranderd. Het bezoek aan het Tunesië van na de revolutie zit er bijna op. Ik vraag Nadia naar haar eerste indrukken. Ziet ze bijvoorbeeld veranderingen vergeleken bij haar vorige bezoeken toen Tunesië nog niet vrij was? Ja, mensen zijn, die spreken over de politiek voor zover er wat te bespreken valt. Uh, mensen kleden zich zoals ze willen en dat zie je aan uh, vooral uh, heel veel bedekte vrouwen. Uh, Meer dan vorig jaar toen je hier was? Ja, wel opvallend op zich. Voor de rest is er niks... Uh, zijn er geen grote veranderingen, zichtbaar althans. Het was onrustig uh, voordat wij naar Tunesië gingen. Berichten over een jongetje dat doodgeschoten zou zijn uh, door de politie bij ongeregeldheden opnieuw. Mensen zijn ongeduldig. Heb je daar een verklaring voor? Mensen zijn onrustig, ja, omdat er nog steeds schijnbaar oude RCD-leden zitten. Mensen willen snel verandering zien. Uh, hun vertrouwen is natuurlijk weg in, de, in de, welke regering nu dan ook. Dus ja, de regering kan zich nu alleen bewijzen door zichtbare veranderingen te maken. En dat is tot nu toe nog niet echt gebeurd. Welke rol zie je voor jezelf? Geen. Ik ga terug naar Nederland. Dus wat kan ik doen? Ik kan stemmen. Maar uh, grote dingen zal ik niet kunnen doen. Nee. Saab Melissen zit hier nog, een rondreizend verslaggever uh, van de wereldomroep. Jij bent ook in Tunesië geweest, uh, tijdens de onrust. Nee, dat is niet waar. Nee. Ah, dan... Uh, Sorry, laat, moet dat, ik even je dat me Daar moet je niks meer te weten. Nee. <laughs> Jawel hoor, maar ik volg alles. Uh, kijk, dat wel. Er, er komt niet echt een eenduidig beeld uit deze reportage... Hè, van of het nou beter gaat of niet. Wat is jouw indruk? Nou, wat een probleem is, wat ook in het vorige uur werd aangehaald... als het gaat om uh, welke drukmogelijkheden je hebt... bij een Syrisch regime, economisch... Uh, er zijn natuurlijk altijd... Um, er is een revolutie geweest, uh, maar dat wil nog niet meteen zeggen dat het land helemaal in orde is. En dat blijft een groot probleem. Uh, zij zegt net wel van, um, er wordt gewerkt aan, aan de werkloosheid binnen te maken. Ja, er wordt gewerkt aan, maar er gaat heel veel mensen daar nog lang niet uh, hard genoeg. Ja, hij veel tijd nodig. Ja, dat heeft veel tijd nodig. Wat uh, ja, ja. is dat het belangrijkste wat er nu moet gebeuren, economische ontwikkeling? Uh, ja, dat ik denk dat het een van de hele belangrijke factoren is. Uh, uiteindelijk moet je natuurlijk zorgen dat er politieke stabiliteit is. Hè. Moet in, in heel veel van die landen moet alles in het najaar gaan gebeuren met verkiezingen. Uh, maar hetzelfde zie je in Egypte ook. Dat, dat sinds de um, revolutie het uh, toerisme nog niet op het niveau is bijvoorbeeld van uh, daarvoor. Mensen nee. toch een beetje ongerust zijn. Want er zijn steeds weer demonstraties. Nou, dat heb je ook in Tunesië. En dus de toeristen komen niet terug. En wat ook opvallend vind ik weer uh, van HS is natuurlijk heel erg uh, gewoon helemaal uh, Nederlands geworden. Ja. Maar mensen uh, ja, de, gaan ook liever niet terug naar hun oorspronkelijke land. Om daar verder te helpen met opbouwen. Um, en dat kan ik ook wel weer begrijpen. Want die zien dat zelf ook. Dat het ja. een lang traject gaat Ze worden. vertrouwen het allemaal nog niet helemaal ja. ook. Ze, ze, ze vertrouwen het nog niet helemaal. Nee. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar stel dat het zich goed ontwikkelt, Tunesië. Aan welk land zal het ons dan, dan doen denken? Welke richting gaat het op, denk je? Oeh, dat vind ik lastig. Um, dat weet ik niet. Ik zeggen, dan gaat het ons aan Libanon doen denken. Maar dan weet je ook niet dat er morgen ineens weer... Uh, dan gaat het nu een tijdje goed, toch? Dan gaat het nu een tijdje ja. goed. Dan, heeft het in ieder geval, dan is het zeker voor die oorlog in 2006 is het daar een tijd goed gegaan. Um, ja, dus maar, dat is moeilijk te voorspellen. Ja. Vorige week is oud-dictator Ben Ali uh, bij verstek voordeel tot 16 jaar gevangenisstraf. Is dat een goede ontwikkeling? Nou ja, dat is in ieder geval wel waar uh, de bevolking, of die hoopt er soms nog op, op meer dan dat, op hoopt. En ook wat je nu in Egypte ziet, uh, dat eindelijk het proces uh, uh, tegen Mubarak kan beginnen. Maar dan zie je, in al die landen zie je of al die landen, we dachten eigenlijk dat het al die landen ja, zou zijn... maar, mee, he? heel erg... maar ja, dat is ook mijn punt. Gaat het mensen niet ver genoeg? Of zijn ze heel erg wantrouwend? Of het niet een showproces wordt? Uh, en, en dat het, er zitten natuurlijk veel meer mensen omheen... die geen proces krijgen, ja. maar die misschien wel nog een manier weten te vinden... om in, in een nieuw Tunesië of in een nieuwe Egypte... tot nog blijven. invloed uit te oefenen. Ja. Ja. Kortom, het, het duurt nog heel lang voordat het allemaal helder is. Dat denk ik zeker. En, ja. en ik ben, ik ben het niet optimistisch. En ja. Ik heb ook zelf gedacht dat het in Libië... sneller zou gaan dan het uh, gaat, bijvoorbeeld. Uh, morgen kan bij wijze van spreken Gaddafi opstappen... maar we zien het allemaal nog niet gebeuren. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje de essentie is wel van, van de Arabische lente. Er is wel een begin gemaakt... Maar zo'n zo uh, microwave-solution, dat het allemaal even snel gebeurt. zou zijn in de hele regio. Dat, dat zit er niet, aan. Nee. Ja, ja, ja. Morgen in deze serie de Arabische Zomerreportage reportage over de vluchtelingen uit Libië die in Tunesië wacht, wachten om de sprong naar Europa te kunnen maken. Oké, okay, if we are Somali people, we are we are think if, you reach, if you reach the Netherlands, you can get everything. is Deze man denkt dat als je Nederlands binnenkomt, dat uh, je daar de hemel op aarde vindt, en ik probeer hem dan te, daarvan te overtuigen dat dat niet waar is. Ja, dat is uh, morgen en dit is de dag. Hansje, jan dank dat je hier was. Ja, graag gedaan.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 In de zomermaanden spitsen we rond dit tijdstip elke dag onze oren voor nieuws uit de regio. Vandaag in Gelderland, Brabant en Zeeland. Mark Bakker van RTV Oost in Zwolle. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dat is Overijssel, hè? Overijssel, sorry. Ja, tuurlijk. Tom. Nou ja, ja. excuus. Hoe nee, gaat het bij jullie en wat is er in het nieuws? Ja, in het nieuws hebben we onder meer uh, de goederentreinen. Want ja, goederentreinen, dat weten we allemaal. Die maken best wel veel lawaai als ze over het spoor uh, rijden. En daarom gelden er ook al uh, ja, regels voor dat goederentreinen lang niet altijd hier over het spoor mogen rijden. Overijssel heeft een goede aansluiting met, uh, Duitse, uh, met het Duitse spoornet. Dus vandaar dat uh, treinen hier wel interessant zijn. Uh, ja, goederentreinen vooral. Dat die interessant zijn om hier naar Duitsland te gaan. Maar goed, uh, bewoners die langs zo'n uh, spoor wonen, bijvoorbeeld in Borne en Wierden, Almere. Omelo, noem ik alleen maar, of Komschaten, dat is een wijk in Deventer. Mm -hmm. En mensen die daar langs het spoor wonen, die klagen toch wel steen en been over die goedere treinen. En uh, nu wordt er aan gewerkt om een stillere goederentrein trein te ontwikkelen. Nou, hij is er al. Afgelopen weekend is er al een, een proefrit meegemaakt. De trein reed hier ook door Overijssel. Maar ja, inwoners van onder meer Komschaten, die zijn er toch niet van overtuigd... dat deze nieuwere, stillere goederentrein, trein, uh, ja, dat die uh, minder lawaai zou gaan uh, maken. Dus... Uh, ja, dat houdt de mensen hier in Overijssel toch nog wel uh, behoorlijk bezig. Deze. Stillere goederen trein. Een trein die, overigens, stiller is geworden door een, een nieuw remsysteem. En als je denkt, ja, remmen doet de trein toch maar op, bepaalde, op bepaalde momenten. Mm. Dat is inderdaad ook zo. Maar die remblokken die worden vernieuwd. Nu zijn die remblokken uh, van gietijzer. Nou, zo'n remblok dat klimt, uh, klemt om een wiel. En daar wordt zo'n wiel een beetje ruw van. En juist zo'n wielwiel dat over het spoor glijdt, dat maakt je heel erg veel lawaai. En door die remblokken te vervangen door een bepaald soort kunststof... worden die wielen niet okay. heel. En dan uh, maakt zo'n trein ook minder lawaai. Ja, en als die treinen dan daadwerkelijk ook stiller zijn... Kijk, dan wordt het pas echt interessant voor oh. de vervoerders. Want dan kunnen ze s'avonds en s'nachts bijvoorbeeld het spoor gebruiken. En Dat is levert... nu bijna niet mogelijk. Nee, is. dan levert het echt wat op. Mark Bakker, dankjewel. We gaan gauw door naar Brabant vanuit Breda, Marike Boerenfijn. Marike, waar gaat het bij jullie over, het nieuws? Goedemiddag. Bij ons gaat het over de stadsmarinier. Dat klinkt als een grote rembo die eh, door de stad loopt en zorgt voor veiligheid. Het is een idee dat komt uit Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft al een tijdje een aantal mensen in dienst waar uh, die de leefbaarheid in een stad als Rotterdam moet vergroten. Nou, de VVD in Breda, die vond dat een ontzettend goed idee. En bij de afgelopen coalitieonderhandelingen hebben ze bedongen... Breda moet ook van die stadsmariniers krijgen. Nou, die zijn er inmiddels. Dat is een groot succes. Mensen ervaren echt dat er meer leefbaarheid in de stad is... dat de onveiligheid wordt aangepakt. Ik ben een dag met een stadsmarinier op pad geweest, met Henk Poelens. En uh, dat is veel minder een marinier dan je zou denken. Zo'n stadsmarinier Geen is rembo. niet... Zo Zo'n breedgeschouderde Rembo. Nee, geen Rembo die op straat uh, met de mensen praat over veiligheid. Maar iemand die veel meer boven de markt hangt. en de contacten houdt met politie, met justitie. Uh, komt er iemand uit de gevangenis vrij die voor onrust in een wijk kan zorgen. dan gaat hij in de wijk praten over wat daar gaat gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld overvallers. En daar wilde ik het even over hebben, want de winkelstraten van Breda. en dan met name een beetje aan de rand van de stad hebben we, uh, dat is de, de, de Nieuwe Haagdijk... die hebben nogal last gehad van overvallers. En dat willen ze keihard gaan aanpakken. En ik ben uh, met Henk Boelens, met die hier daar geweest... hebben we gehoord dat het gewoon vreselijk is met Oost-Europese overvallers... die zomaar ineens je winkel komen binnenstormen mm -hmm. en geld eisen. Nou, een jubilier uit Breda, dat is jubilier Smits... die heeft dat meegemaakt en die heeft zijn verhaal verteld bij ons. Hevig onder de indruk, want wat begin je, hè? Je bent jubilier, je staat in je eentje in je winkel... en ze komen binnen dender die mannen. Nou, dan mag je God op je blote knieën bedanken dat je hele goede buren hebt want het mooie van dit verhaal was ze hebben de daders heel snel kunnen pakken okay. omdat de polier die er tegenover zat, die had het kenteken genoteerd en de bakker daarnaast die heeft gebeld met het signalement en die mannen zijn gepakt. Mooi. Nou, dat was een verhaal hier in Brabant. Dankjewel, Marieke Boerenfijn vanuit Breda. We gaan gauw door naar Zeeland vanuit Middelburg om dienen van de Vleuten van de Provinciale Zeeuwse Krant. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben net uh, terug van een uh, van een uh, reportage over de zon die zich hier weer laat zien. Ah. Het is uh, de provincie met de meeste zonuren. Ik weet niet of jullie dat weten, maar uh, ja, ja. Het is hier, ook als het elders uh, niet de zon schijnt, is het hier toch altijd weer heel mooi weer. Maar we hebben ook uh, veel regen gehad de laatste tijd. Maar uh, dat is niet het enige waar de mensen hier over praten. Um, er zijn twee leuke dingen gebeurd. Het ene is dat er uh, een, uh, een truffel gevonden zou zijn. Een truffel? Een truffel. Ik weet niet of je weet wat truffels zijn. Dat zijn uh, zwammen die uh, onder de grond groeien. Ja. En dan eigenlijk vooral uh, buiten Nederland. En, uh, in Nederland kun je ze eigenlijk niet kweken. Dus daarom waren ze ook nog een verbaasd toen iemand uh, uh, uh, meldde dat hij in uh, haar tuin uh, onder, een, uh, onder een struik gewonden was. Oké, okay, maar we kunnen het wel geloven. Het is wel echt. Um, ja, alleen het, het schijnt wel echt te zijn. Alleen ik geloof dat hij intussen al opgegeten is. Dus, uh, de echte paddenstoelenkennis kunnen ze er niet meer over buigen. Maar uh, deze mevrouw die, uh, die heeft een chef-kok uh, ingeschakeld... die regelmatig met truffels werkte... en uh, gevraagd of dat nou echt klopte. Dat is niet zo gek, want uh, als je dus echt dure truffel hebt... nou dan de hoogste prijs die ooit betaald is voor een witte truffel... was 330.000 dollar. Mm. Dus uh, ze, kunnen, ze zijn echt heel duur. Ja. Die dacht waarschijnlijk ook van... nou. En inderdaad, die chef kok die, uh, vond dat het een truffel was. Jep, die, die vond een, witte, een echte. Een witte, een witte zomertruffel, die heeft hij gekocht. Oké, okay. heel kort nog even het andere nieuws. Het andere is uh, dat er een slang uh, uh, waarschijnlijk zich schuilhoudt ergens in een park hier. Uh, en dat zou dan een uh, een, slang, een nogal prikkelbare slang zijn, die als die bijt uh, een flinke flinke pijn kan doen. Er zitten zo'n vijftig kleine scherpe tandjes in. Giftig? Dat uh, waarschijnlijk niet, maar prikkelbaar. Oké, okay, dus kijk uit. En, en en waar? In de buurt? Uh, ja, dat is dat hij is uh, gesignaleerd zou het zijn in een uh, plantsoentje uh, in Middelburg. Oké. Okay. Dus, uh, maar of dat ook echt zo is, maar intussen zijn, er, uh, zijn de kinderen die, dat, die die gezien zouden hebben zijn niet meer uh, gesignaleerd oh, ook. Okay. <laughs> die hebben ook geen officiële aangifte gedaan, maar nee. we hebben hier dus een uh, reptiele deskundige en die zegt nou het kan best zijn dat zo'n beest ontsnapt is. Uh, het zou wel om een hele lange gaan, dus uh, ja, als hij inderdaad uh, uh, door de zon wakker wordt, want ze hebben zon nodig om uh, actief te worden. Dan zou het, dan, het kunnen kloppen. Dan zou het kunnen okay, kloppen. Het kan nou. ook een komkommer zijn Ja, natuurlijk. dat dacht ik ook even. In de Provinciale Zeeuwse krant, Ondine ja. van de Vleuten, dankjewel. Oké, okay, dag. Daarmee komen we aan het eind van dit is de dag. We gaan gauw door naar de VPRO, Gejochums. Ja, hallo Thijs. Uh, Tessel en ik, Tesselblok en ik praten zometeen met de Nederlands-Syrische... ala Abdul Fattah over het weer opgeleide geweld in Syrië. Want ook vandaag vielen er weer doden de acties van het leger. En te gast is Wim Boonstra. Hij is hoofdeconoom van de Rabobank. Met hem praten we natuurlijk over hoe de Amerikanen zijn ontsnapt... aan een faillissement. We praten over de aangescherpte hypotheekregels die vandaag zijn ingegaan. En we praten over de steun aan Griekenland... die elke keer weer duurder blijkt uit te vallen. Maar eerst het nieuws met Job Boot. Radio 1, het NOS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 In Bari in Zuid-Italië zijn bij botsingen tussen de politie en asielzoekers zeker 30 mensen gewond geraakt. Onder wie 20 politieagenten. De vooral Afrikaanse asielzoekers zijn boos over de traagheid bij de afhandeling van de asielprocedures. De regering Berlusconi heeft de regels verscherpt om immigratie te ontmoedigen. En in Noorwegen wordt op 21 augustus een nationale herdenking gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in Oslo en de schietpartijen op het eiland Utøya. Dat maakte premier Stoltenberg bekend tijdens een herdenkingsbijeenkomst in het parlement. Daar werden de namen voorgelezen van de 77 slachtoffers van de aanslagen precies tien dagen geleden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ah, nu ben je verkeersinformatie. Er staat video op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rosenburg en Hoogvliet, 4 kilometer. Door een wagen met pech is de rechte reis dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u hier op Radio 1. En het is een gedenkwaardige dag. Amerika heeft zichzelf van een faillissement gered... door de staatsschuld met enkele honderden miljarden te verhogen. Hoe doet de mens dat? En hier in eigen land zijn vandaag de strenge regels... voor het krijgen van een hypotheek ingegaan. En blijft minister Jan Kees de Jager maar goochelen met cijfers... over de Europese hulp aan Griekenland is er een mooier moment denkbaar om met de hoofdeconoom van de Rabobank... Wim Boonstra eens goed van gedachten te wisselen. Nou, Ger en ik dachten van niet. En dus is hij hier straks bij ons te gast. En na vier uur, zoals u van ons gewend bent op maandag... ons juridisch panel Schuld en Boete... over nieuws en informatie uit de wereld van grote en kleine criminaliteit... en ordehandhaving. Voor minder doen we het niet vandaag, Ger. Zo is dat. En wilt u uw mening geven over alles wat u bij ons hoort? Ga dan naar onze site, villa -vpro .nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De Syrische stad Hama bleefde gisteren, en dat is een dag voor, voor de vaste maand Ramadan, een van de bloedigste dagen sinds het verzet tegen de regering begon. En ook vandaag wordt de stad weer bestookt en vielen er doden. Amers de derde stad van Syrië. Gisteren reden de tanks de stad binnen. Sluipschutters schoten vanaf de daken en het regende granaten. Minstens 70 mensen zouden zijn omgekomen. En ook in andere delen van het land ging het te hard aan toe. En nu is natuurlijk de vraag of die protesterende Syriërs... onder de indruk zijn van dit harde offensief van de Syrische regering. Hier in Nederland volgen Syriërs de ontwikkelingen op de voet... via Facebook en telefoon en mail, voor zover dat mogelijk is. De Nederlands-Syrische ala Abdufattah is een van hen. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat zo? Zijn de mensen erg onder de indruk of bang geworden van deze harde acties van het leger? Nou, onder de indruk zijn ze zeker niet en bang ook niet. Want uh, dit is uh, niet iets nieuws voor het Syrische regime. Dus dat is verwacht. Wat leest u op Facebook zoal? Wij lezen verschillende dingen. Een van de mooiste dingen die ik van vandaag heb gelezen is een uh, uitspraak van Hiam Jamil. Uh, en zij uh, schreef uh, uh, vetgedrukt, uh, to be or not to be, dit is ons opstand. Jullie maken ons niet bang. Tja, dan moet het wel een teleurstelling zijn dat uh, Engeland al duidelijk gezegd heeft dat ze er absoluut niet voor voelen om militair in te grijpen. Nou, dat is niet een teleurstelling. Dat is ook iets wat de Syriërs niet willen. Militaire ingrepen, dat is geen optie voor de Syriërs. Wij willen de vreedzame revolutie zo houden. En het mooiste zou zijn dat meneer de Assad zegt... het is genoeg, ik ben mm -hmm. niet gewild, dus ik ga weg. Dat zou het mooiste zijn, maar uh, is dat ook uh, reëel? Dat uh, zo te zien niet, want hij houdt uh, zich vast aan zijn stoel en uh, gebruikt hij daarvoor ook al die middelen die binnen zijn macht uh, vallen. En dat is uh, militaire ingrepen zoals wij zien en mensen vermoorden. Maar de dag dat uh, het verzet geweld gaat gebruiken, komt die dag niet dichterbij? Uh, wij hopen dat niet, uh, dat is uh, iets wat de Syriërs ook niet willen. Alleen, ja goed, uh, zoals het gaat, uh, dat is nooit uitgesloten. Uh, maar vooralsnog zit het niet, uh, niet in en we hebben ook geen signalen gekregen... of gezien op Facebook of wat dan ook, dat, uh, dat Syriërs uh, de stap gaan maken. Ja. Engeland heeft dus duidelijk gemaakt, inderdaad, geen militair ingrijpen van buitenaf. Duitsland heeft wel de VM-veiligheidsraad uh, bij elkaar geroepen... of wil dat die bij elkaar roepen voor overleg. En de Europese Unie verscherpt sancties, hè... Het, het, uh, bevriezen van te goede en uitreisverbod voor voor hoge plaatsen in Syrië heeft dat zin? Zou dat op den duur voldoende druk bieden? Uh, alles heeft zin. Kijk, als uh, het Europese Gemeenschap zich hard maakt voor de Syrische zaak dan zal dat uiteindelijk ook de uh, Syrische regering gaan overtuigen dat, uh, dat het zo niet meer kan. Dus het duidelijke statement, wij zijn, uh, dat het Syrische regime uh, niet meer legitiem is, dat zal zeker wel helpen op zijn duur. Hmm. Nu is vandaag de ramadan begonnen, de vaste maand. Uh, wat speelt die maand nou voor een rol in de strijd? Dat zal zeker wel een grote rol spelen in die zin dat de mensen vaker bij elkaar zullen komen en massaal naar de straat op uh, zullen gaan. En dat ook het tijdstip van de uh, opstanden en uh, het massaal de straat opgaan zal zich verschuiven naar de avonduren, naar, uh, naar het gebed. En dat is dagelijks anders dan de vrijdagen dus die heel belangrijk waren voor Syrië. Mm -hmm. Dus het, het, het, het lijkt het begin van een, van een behoorlijk belangrijke periode door die ramadan ook? Absoluut, absoluut. Want we zien ook uh, gek genoeg dat er pools worden op uh, Facebook uh, gezet van nou welke dag van Ramadan denk je dat het de grootste opstanden zullen zijn of wanneer is het, het einde van het regime. Dus zo wordt uh, ook gedacht. Men is overtuigd dat deze maand, maand heel erg belangrijk is en, die, uh, en, en, en dat er alle, iedereen uh, eigenlijk de straat op zal gaan. Ja, u probeert de situatie in Syrië onder de aandacht te houden. Hè. Afgelopen zaterdag was u in Vlaardingen met een kleine 90 man om uh, gedode kinderen te herdenken. Hoeveel kinderen zijn er eigenlijk omgekomen voor zover u weet? Er zijn 87 namen die vast vermeld zijn en de leeftijd varieert tussen 6 maanden tot 17 jaar. Het was inderdaad een internationale herdenkingsdag die op 29 landen massaal werd herdacht. Ook dus in Nederland, in Vlaardingen. U heeft elke dag contact met, met familie en vrienden in Syrië? Dat klopt. Mm -hmm. En dat, dat gaat ook nog steeds? Ook via mail of is dat alleen via, via Facebook en zo? Uh, via, via Twitter? Uh, wij proberen het via Twitter, via Facebook, uh, telefonisch voor zover het mogelijk is. En, uh, en helaas, ja, soms gaat ook het internet plat. Uh, dat, uh, dat doet ook uh, het regime, het is ons bekend. Af en toe lopen onze computers hier ook vast. Uh, en dat uh, zijn ook uh, bekende gegevens uh, voor ons. Maar wij proberen ze uiteraard te volgen. Oké, okay, mevrouw Allah Abdel dank u wel voor dit uh, gesprek. Veel sterkte. We spraken met mevrouw Abdel Fattah over de, het opgeleide geweld. Weer opgeleide geweld in Syrië.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 Hiding lately, where you been hiding from the news? Oh, hiding lately, oh, hiding from the news. Cause we've been fighting lately, oh we've been fighting with the war. dat met uh, The Wolves, en dat staat op zijn cd These Waters. Bij ons aan tafel is hier aangeschoven, zoals al eerder aangekondigd, chef econoom van de Rabobank, Wim Boonstra. Hartelijk welkom, meneer Boonstra. Uh, het leek ons een mooi moment om eens met u te praten, omdat zoals we al zeiden vandaag uh, bekend werd dat Amerika in elk geval ogenschijnlijk een, een faillissement of in elk geval een soort financiële ramp heeft afweten te wendelen door voor honderden miljarden de staatsschuld enigszins op te schroeven. Dat vind ik altijd mooi klinkt, maar zo werkt het. Ja. Uh, het is in Nederland de dag dat die strengere uh, hypotheekregels zijn ingevoerd. De is een hele grote hypotheekverstrekker. De grootste, geloof ik, in Nederland. Yep. En bovendien speelt vandaag ook nog weer het nieuws... rond uh, de Europese steun aan Griekenland. Weer niet helemaal duidelijk... wat mm. minister Janke, de Jager en premier Rutte... nou afgesproken hebben of niet. Dat blijft maar een beetje gegogeld... over die drie dingen wilden we te gaan hebben. Maar laten ja. we eerst even met de hypotheken beginnen, Ger. Ja, de belangrijkste uh, regels die aangescherpt zijn is... Uh, de tophypotheek wordt gemaximeerd tot 110 procent. Uh, van de waarde dus... Mm. En dat 50% sowieso afgelost moet gaan uh, worden. Is er nog, zijn er nog eisen gesteld aan de termijn dat het afgelost moet worden? Mag je er 30 jaar over doen of moet je er 10 jaar over doen? Uh, ik dacht naar 30 jaar, na het eind van de looptijd. Ja, ja. ja. Nou, ik, ik zit niet in het hypotheekverstrekkingsbedrijf, maar. Aan het eind van de looptijd, uh, en bij aanvang is dat nou, 30 jaar in beginsel... Ja. Uh, moet de helft zijn afgelost of moet je genoeg hebben gespaard... om aan het eind van de rit in één keer de helft te kunnen aflossen. Ja, ja. en de reden om dit in te voeren heeft ermee te maken... dat uh, men, uh, de hele sector, zich rot geschrokken is... van de hypotheeksituatie in de Verenigde Staten. Dat mensen hypotheken kregen die helemaal geen inkomen hadden. Mm -hmm, mm -hmm. Met de gedachte van, uh, als, ze dan, uh, als ze hun schulden niet kunnen betalen... dan is de waarde van het pand zoveel gestegen. Dan... Uh, krijgen ons geld er uit. De rot geschrokken en dus dachten ze dat moeten we zien te voorkomen hier in Nederland. Ja, die, dus in no time gebeuren. zijn al deze nieuwe regels er. Ja. Was ja, dat zo? Was de situatie nee, hier in Nederland, vroeg die daarom? Nee, die situatie vroeg er absoluut niet om. Uh, de Nederlandse hypotheekmarkt uh, kent dit soort hypotheken niet. Uh, de, die is erg degelijk. Kijk je naar hoe, hoeveel mensen er per jaar in Nederland in de problemen komen... Hè, met de gedwongen verkoop mm -hmm. van de woning... dan waren dat de vorige jaren 2086, om precies te zijn. En dat zijn natuurlijk best wel veel, maar het gros is, is echt scheiding. Uh, dat zijn dus mensen die met z'n tweeën een, een huis kopen... en dan valt het huurlijk uit elkaar. En met één van de partners kan niet alleen... Uh, aan de verplichtingen voldoen, ze kunnen niet verkopen. Dat, dat verklaart wat er in Nederland fout gaat. Hè. Wat er in Amerika is gebeurd, die enorme overkreditering, uh -huh. dat, dat kennen we in Nederland. Niet. Maar waarom dan nee. toch deze reactie alsof het hier in Nederland ook stond te gebeuren? Of heeft dat ook met dat DSB, wat op zichzelf stond, debakel ja. te maken? Kortom, voor welk probleem is een oplossing? Uh, nou, eigenlijk, uh, en dat begon bij de AFM, een, een oplossing voor dus een de niet autoriteit, ja. de autoriteit, ja, ja, precies. Een, een, een, een oplossing voor een niet bestaand probleem. Uh, want in Nederland had de startersmarkt uh, overkreditering... starters in problemen, dat, dat komt bijna niet voor. Hm. Uh, wat je wel ziet, uh, is dat wij in Nederland in een internationaal perspectief... een hele hoge hypotheekschuld hebben. En dat komt doordat we niet aflossen. En we lossen niet af vanwege de hypotheekrenteaftrek. He, ja. Dus dan wordt er wel internationaal gekeken van... Uh, goh, wat hebben we een hoge hypotheek... maar het echte onderliggende probleem is politiek niet bespreekbaar. Nou, en... Goed, de AFM komt toen met nieuwe regels. Daar Zijn de aftrek van de hypotheekrente? Hè? Ja, kijk, uh, iedere fiscale adviseur uh, die zal zeggen... Uh, dat als jij hier wil aflossen op je hypotheek... van meneer, mevrouw, u doet u zelf tekort. Want uh, uh, het is optimaal om de hypotheek zo lang mogelijk... zo hoog mogelijk te houden, ja. al uw rente af te trekken. En dan kunt u aan de andere kant kunt u ook sparen. Dat wordt ook nog een keer fiscaal ondersteund. Mm -hmm. uh, en, en dan lost u het later wel af. Ja. Uh, uh, nou goed. Dus, dus er zit als het ware een prikkel op... Uh, in Het systeem om, om vooral niet maar niet af te lossen. Verkeerd uh, gedrag. Ik heb wel eens gesprekken met mensen en daar gaat het er wel eens over. Iedereen kent dat wel. Van je, je hebt zoveel miljoen uit de loterij. Wat zou jij ermee gaan doen? En mijn antwoord is altijd standaard. En iedereen vindt het hartstikke stom. Ik zou gelijk een uh, beschuld van mijn huizen betalen. Dat ik lekker helemaal vrij woon. En iedereen vindt dat. Die kijken me echt aan of ik gek ben. En maar dat is toch een. Een mentaliteit, waar u het over hebt. Ja, een verkeerde. Kijk, het, het, het, het is een niet die van mij, maar van die mensen die mij gek vinden. Ja, ik, ik, kijk, ik, ik zou precies hetzelfde doen als die loterij zou winnen. Uh, kijk, om, de, de, er zitten twee nadelen aan dit systeem. Kijk, één is uh, dat er veel mensen zijn die te weinig sparen uh, hm. tegenover een hypotheek. En veel mensen realiseren zich niet dat uh, de fiscale ondersteuning, hè, de aftrek van de rente, is beperkt tot maximaal 30 jaar. Dus na 30 jaar komen ze, als, na, krijgen ze alsnog na, die tik. Na 30 jaar, kijk, er de, de zullen uh, over een jaar of uh, 15, 20, een jaar of 20, zullen de eerste gevallen de krant gaan halen van mensen die lekker met pensioen gaan. Dan daalt je inkomen, normaal gesproken. En op dat moment valt opeens de fiscale ondersteuning van, van je hypotheek. Je hypotheek en het aftrek valt weg, dus je woonlasten verdubbelen. Mm -hmm. Nou, dat is het echte lange termijn probleem op de, op, op de woningmarkt. Die, deze nieuwe regels, u zegt al, uh, uh, eigenlijk zegt u het is idioot dat de hypotheekrenteaftrek eigenlijk niet bespreekbaar is. Dat er nooit eens vandaan gedaan wordt, oké okay, dat weten we, dat is politiek onbespreekbaar. Deze nieuwe regels nu, gaan die de toch, want dat kan je niet ontkennen, moeizame woningmarkt... Voor starters, voor doorstromers, voor alles. Gaan deze nieuwe regels helpen om dat een beetje vlot te trekken? Is dit afdoende? N nou, het is minder erg dan het anders was geweest. Uh, kijk, van, vanuit de banken hebben we to, toen, toen de, uh, de autoriteit financiële markten... met hun voorstellen kwam, die aanvankelijk een stuk draconischer waren... Dan, uh, dan wat nu gaat gebeuren, hebben wij gezegd van nee, doe dat nou niet. Die startersmarkt is kwetsbaar. Daar gaat ook niet zoveel fout... He, maar laten we dan vooral kijken dat de stabiliteit op langere termijn. He, dat is er door de banken ingebracht in de discussie. Ja. En dat, dat heeft de politiek gelukkig geaccepteerd. Dus het had veel erger kunnen zijn. Uh, zelf denk ik niet dat uh, beperkingen opleggen aan startersfinanciering. dat doen we in Nederland heel goed. Mm -hmm. he, als je kijkt naar, naar wanbetalingen op hypotheken, achterstanden. Dat komt helemaal niet dat zo is voor, hè? Zo laag. Dat is echt zo laag. He, dus, dus al die, die paniekverhalen die er op een gegeven moment toch zijn van ja. Veel ellende in de Amerikaanse hypotheken. Eh, er zijn nog een paar landen. Hè. Spanje is een voorbeeld, Ierland, eh, Engeland. En op een gegeven moment komt er zo'n sfeer in de markt. Ja, oei, een hypotheek is niet goed. Nou ja, dat is dus volstrekt onzin. Hm. Eh, in Nederland, de Nederlandse hypotheekmarkt is, is buitengewoon degelijk. We hebben die rare instaphypotheken niet gehad. We hebben geen subprime dingen. Die rommelhypotheken uit Amerika hebben we niet verkocht. Wij hebben onze hypotheekcrisis 30 jaar geleden namelijk al gehad. Begin jaren 80 hadden we dat soort producten wel. Nou ja, die les is geleerd. Dus eigenlijk was het wat u wel zegt, het was een beetje een AFM-crisis. Voor een, uh, of, of een, een, een oplossing voor een probleem wat er niet echt was. Desondanks is de regel dat men nu wel moet gaan aflossen. Ja. En dat is op zich wel goed. En er is natuurlijk nog iets gebeurd. Dat heeft niet zozeer met de hypotheek te maken... als wel met, uh, met die overdragsbelasting. Ja. Die is dan ja. nu tijdelijk verlaagd. En nou, dat moet helpen. Ja, dat geeft nu wel een zetje aan de markt. Ja. Uh, maar dat tijdelijke, daar geloven wij dus niet zo in. Ja, ik hoorde al... van, vandaag een makelaar ook, vanmorgen bij BNR. Uh, en die zei ook... Elke keer tijdelijke maatregelen, dat verandert dan weer. Dat houdt de onrust erin. Je moet structurele, langdurige maatregelen nemen. Ja, dat zegt u ook? Ja, dat ben ik met die meneer. Hè? En gaat ja. dat ook, maar u zegt, ik geloof ook niet in dat het tijdelijk is. Dit is gewoon wel structureel waarschijnlijk. Al, als we dit volgend jaar weer, weer terug zouden draaien... dan gaat volgend oh. jaar die woning maar prompt weer op slot. Mm. Hè, dus de, dat, dat zal niet gebeuren. Nee. Nee. En toch nog even één keer stiekem. Wanneer gaat het H-woord een keer wel echt, echt vallen... En, en zelfs de H-bom ontploffen? Nou ja, goed. Het, kijk, het debat loopt natuurlijk al. En uh, wat mensen zich niet realiseren is van het lijkt zo leuk hè, van uh, hypotheekrenteaftrek. Maar zou je dat nou allemaal weghalen en meteen teruggeven aan de burger... een vorm van lagere belastingen, ja? <lacht> dan, worden, dan wordt de burger er niet uh, armer of rijker van. Hmm. Uh, maar uh, je haalt wel toch wat rare prikkels uit de economie. En voor de stabiliteit op de lange termijn is dat natuurlijk goed. En als, als dat beseft maar hè, dat ook die hypotheekrenteaftrek ergens anders weer wordt betaald mm -hmm. in het land... En dat we twee keer zoveel uitgeven aan hypotheken aftrekken als aan hoger onderwijs in dit land. Dat hm. uh, is voor een kenniseconomie ook een opmerkelijke uh, prioritering. Uh, Laat het maar even je, vastgesteld je, je, worden. Zeg. Je, je, je, kunt, je kunt dat uh, zonder dat de mensen op zwaardere lasten komen, kun je gewoon een efficiënter systeem neerzetten. En dat beseft dat begint toch wel te leven. Hm. We gaan over naar de steun aan Griekenland. Uh, elke keer komt er weer een bedrag bij, boven de garantie. Uh, nu weer 35 miljard. Hij wil er niet over debatteren in, in de Tweede Kamer. Kunt u dit duiden? Oh, dat is ook zoiets tijdelijks. Het is maar voor heel korte duur, ja, heel die kort. garantie. Ja, ook, ja. ja. Vergoedelijk in het wet dat gezegd. Um, nou, ik, ik, ik heb deze, deze brief vanochtend niet kunnen lezen... maar ik begrijp dus dat het gaat over de garanties... aan de Europese Centrale Bank. Ja. ja. Uh, ja dat, was meteen bij het, af, dat stond meteen al in de krant. Dus ik, ik snap eigenlijk niet waarom dit nu weer nieuws is. Mm. Uh, toen het pakket bekend werd, is meteen gezegd van de Europese Centrale Bank... die krijgt speciale garanties vanuit Europa voor het onderpand wat zij moeten nemen... om Griekse ban banken gewoon in hun dagelijkse liquiditeitsvoorziening te kunnen doen. Mm. Hè. Je leent als bank geld bij de Centrale Bank. Ja. Dan moet je onderpand inleveren. Ja. Nou, dat, dat doe je vaak staatsleningen. In Griekenland doen ze dat met Griekse staatsleningen. Maar de Europese Centrale Bank heeft bepaalde kwaliteitsnormen. Hè. Dat papier moet, moet van moet een bepaalde kwaliteit zijn. zijn. En anders uh, dan mag het niet. Nou, omdat Griekenland dus is afgewaardeerd door, eh, door Moedische Standard Poor's, hè, die internationale rating agencies, zou de ECB geen Grieks papier meer mogen accepteren. Hè, nou, in de, om, om dat te voorkomen, dat dat opeens de hele Griekse bankwezen stil zou vallen, is gezegd: van oké, okay, er komt een speciale garantie voor de Europese Centrale Bank. om gewoon te blijven doen wat ze moeten doen. Mm -hmm. eh, het is geen, geen, geen big deal, maar het is wel, wel nou, raar dat het opeens weer als uitmokkelaar is. Het... Maar heeft dan de Kamer zitten slapen? dat ze daar nu ineens op aanslaan? Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... was deze brief van de jager een reactie op een kamervraag? Of, of lag je er opeens? Dat, dat ik, weet ik dus niet. Ik hoor dat vanochtend ook opeens op het nieuws. Ey, Wij ook. Ik geloof ook niet dat het comfort. een kamervraag was. Nee. Het was een soort uh, uh, extra... Ja. precies, een soort appendix ja. bij die andere brief. Van, oh ja, by the ja. way, er is ook 35 miljard ja. uh, uh, garant he, staan. En dat hoeft maar voor korte duur. Want, zegt hij, op het moment dat de banken... Dat duidelijk wordt voor hoeveel de banken mee gaan doen. Hè, als de private partij die mee gaat uh, betalen. En zodra uh, die Griekse obligaties blijkt dat die wel weer wat waard zijn... dan, dan, dan vervalt die garantie ook weer. Nou, dat lijken me nogal twee voorwaarden waar niet 1, 2, 3 aan voldaan is, toch? Nee, maar kijk, kijk aan, de, aan de andere kant in die hele discussie... het is natuurlijk niet zo dat al die bedragen uh, die je zo hoort... dat je bij elkaar moet optellen en gaan zeggen van... en zoveel kost Griekenland ons. Dat is natuurlijk niet zo... Uh, het is echt niet zo dat, dat er in Griekenland helemaal niks gebeurt uh, tegenwoordig. Als Griekenland niet uh. kan, kan betalen, dan zouden we dat geld kwijt zijn. Maar dat acht u onwaarschijnlijk. Ja, maar dan ben je ook nog lang niet alles kwijt. Weet nou. je, dan, dan, dan moet je een in het ergste geval moet je daar wat verlies op nemen. Hey, maar maar een, een land gaat niet failliet als een bedrijf. Nee. Hey, als een bedrijf failliet gaat, dan staat alles stil. Er wordt de inboedel verkocht. Het houdt oh, op God. te bestaan. Maar een land blijft natuurlijk gewoon doorbestaan. Mag een ik land u een vraag? u zegt een land en een bedrijf... Uh, voordat we even breder naar Europa gaan. Als uh, uh, Jan Kees, de Jager en Rutte bij u hadden gewerkt... land en bedrijf zijn regeren het land. Als ze bij de bank hadden gewerkt en dit soort gestegen, had u gezegd van jongens, ga je huiswerk over doen of misschien de laan uitgestuurd... of had u zo'n een aai over een bol gegeven van... ach, een foutje kan iedereen maken. Nou, dat is natuurlijk een gemene vraag. Nee, ik uh, dat Het lijkt mij een hele redelijke vraag. Uh, nou, kijk, kijk ik, ik, ik vind dat, dat ze de hele oplossing van de Europese problematiek... dermate onnodig ingewikkeld maken. Mm. Uh, dat je natuurlijk vraagt om verwarring. En het is heel verwarrend, hè? Dat, uh, dat, dat zonder meer. Uh, ja, goed, En dan, dan, dan is zo'n zo uitgeleider voor de camera... Onhandig. maar laten we zeggen dat, uh, dat de vermoeidheid daar een rol speelde. Ja. Ik, dat is, laten we dat zeggen. In 1989 heeft u zelf een oplossing voor dit probleem uh, aangedragen. Is weer een hele poos geleden. Kunt u dat nog even memoreren? Ja, kijk, de, to, toen men begon met, met die euro... ik heb zelf altijd het gevoel gehad van... Uh, je moet die, die verschillende nationale uh, markten voor staatsleningen... die obligatiemarkten... je moet je niet langs nationale grenzen verdeeld houden. Daarmee mm. geef je namelijk financiële markten... Uh, toch een mogelijkheid om een breekijzer in die munt te zetten. Um, en dat zullen ze op enig moment een keer doen. He, niet omdat financiële markten boos zijn. Het, het is altijd zo van: er is geen rook zonder vuur. He, ze speculeren altijd tegen landen waar iets aan de hand is. Maar het gaat soms wel met onnodig veel bruut geweld. Uh, en vaak ook dat er een hele lange periode aan vooraf gaat... waarin ze eigenlijk helemaal niet reageren op de dingen die over, onderliggende dingen die al verkeerd mm. gaan. Uh, iedere financiële crisis, uh, of het nou de Latijns-Amerikaanse schuldencrisis was... of de internetbubbel of de Azië-crisis... er is altijd een periode aan vooraf gegaan waarin financiële markten niet goed hebben opgelet... Waardoor eigenlijk de, de, de onderliggende ontwikkelingen veel langer... lang signalen niet oppikken. En op een gegeven moment dan slaat het sentiment om, om wat voor reden dan ook. En dan schieten ze meteen 180 graden de, de andere kant op. Hm. Nou, dat kun je voorkomen door te zorgen dat... Eh, en dat was mijn voorstel in de tijd van... We richten in Europa een, eh, een, een, een soort agentschap van financiën op. Maar dan voor alle lidstaten. Eh, die namens het geheel staatsleningen uh, uitgeeft. Hè, namens de eurozone geld leent in de financiële markten en dat aan de achterkant weer uitleent aan de lidstaten... maar dan wel op bepaalde voorwaarden... Eigenlijk... dat als landen het het slechter doen... Mm. ze wat hogere rente moeten betalen. Wat meer betalen. rente, de een wat meer dan de ander. Precies, dat, dat is het achterliggende mm. idee. Het is en... eigenlijk zo logisch als je zegt, je hebt één munt. Dat je, dat je dit niet zou doen, is onlogisch. Want één munt, maar daar elk land lekker zijn eigen spelletje op loslaten. Nou, en, en dat, dat, en dat mm. uh, goed, dat roep ik dus al, al ruim twintig jaar. Uh, maar wat je merkt, is dat dat eigenlijk wat er tegen is... omdat sommige mensen denken dat je daarmee landen te veel ruimte geeft om onnodig om, om veel geld aan te trekken. He, dus een dus te hoge schuld op te bouwen. Nou, Ik denk dat de, de periode in de eerste tien jaar in de EMU hebben laten zien... dat het juist is gebeurd dankzij het feit dat financiële markten niks hebben gedaan. Mm -hmm. he, dus financiële markten zijn gewoon slecht in het disciplineren van, van beleidsmakers. Um, en ten tweede... Eigenlijk toch ook een stuk wantrouwen, wat er in Europa tussen de verschillende lidstaten is. Ja. He, en, en, en een derde factor, en dat, dat is denk ik ook, daar betalen we een hele hoge prijs voor. Uh, de politici hebben natuurlijk toch wel heel erg gefaald. Aan, om ons aan allemaal uit te leggen wat er nou goed en slecht is aan Europese samenwerking. Mm. Het hele debat is vernauwd tot uh, wat dragen we af van het Europese budget, wat krijgen we terug. Mm. Nou, het verschil is de netto bijdrage, en dat is een paar miljard, En oh, oh, oh, wat is dat veel. Mm. Terwijl het hele dynamische economische aspect he, van Europese integratie, vrijhandel, uh, doorrijden bij de grens, geen geldomwisselkosten. Alles wat het ons opgeleverd dat heeft Dat levert ons jaar in jaar uit miljarden, zo geen tientallen miljarden euro's aan welvaart op. Mm. En We waren gewoon een stuk armer geweest zonder die Europese integratie. Ja. En als je de mensen dat eerder had uitgelegd: hè, van jongens, uh, dit heeft het ons opgeleverd, dan had je ook wel kunnen uitleggen: van, ja, dit jaar hebben we een zeper van een paar miljard. Nou moeten we het extra ons, betalen. Het, hè, maar we nou. weten waarom we het doen. Ja. En nu denken de mensen dat Europa ons bakken met geld heeft gekost, en dat is natuurlijk waanzin. Het wanbeleid in de Verenigde Staten uh, heeft ons aanmerkelijk meer gekost... dan, dan die hele uh, Griekenland crisis bij elkaar. We hadden nog zo ontzettend graag met u over dat wanbeleid van de Verenigde Staten... en over het vermeende uh, uh, afwenden van het failliet willen praten. Maar u zegt al, iets verdient goede uitleg. En daar hebben we dus wel geteld nog twintig seconden voor. Dat moeten we maar op een ander moment dan op ons bespreken. Ja, dat is wel duidelijk. Als u daar nog een keer voor wil uh, terugkomen, heel graag. Goed, Wim Boonstra, hoofdeconom, chef econoom van de Rabobank. En we spraken met hem over onder andere de nieuwe hypotheekregels... en hoe het staat met de woningmarkt. En over de Europese hulp aan Griekenland. En hoe ingewikkeld dat is, zodat iedereen wel eens een uitgeleidertje kan maken daarover. <laughs> en hoe belangrijk Europa is, ook voor onze welvaart. Goed, hartelijk bedankt. Zometeen zijn wij terug naar het nieuws met schuld en boete. Tot zo. Deze zomer, elke vrijdag, van 12 tot half twee...